En oe is je SNS Reaal is in onderhandeling met een consortium van private investeerders... om een oplossing te zoeken voor de problemen bij de bank en verzekeraar. Een woordvoerder van SNS Reaal bevestigt dat de gesprekken gaande zijn. Naar verluid bevinden de gesprekken zich in een vergevorderd stadium. De problemen bij SNS Reaal zitten vooral in de vastgoedportefeuille... die is overgenomen van Property Finance. SNS Reaal heeft zelfs zelf steeds gezegd dat er een oplossing moet zijn... voor de bekendmaking van de jaarcijfers op 14 februari. Vijf verdachten van de mishandeling in Eindhoven... die in Turnhout in België vastzitten... mogen onder voorwaarden naar huis van de Belgische onderzoeksrechter. Ze moeten wel beschikbaar blijven voor de politie. Er loopt een uitleveringsverzoek tegen hen. Van een jongen van 17 die in Nederland vastzit... is het voorarrest met 14 dagen verlengd. Hij wordt beschuldigd van poging tot doodslag. De verdachten maken deel uit van een groep van acht... die begin deze maand een man van 22 in Eindhoven mishandelden. In het noorden van Mali winnen de Franse en Afrikaanse troepen terrein op de islamitische militanten. Volgens ooggetuigen zijn de troepen een opmars begonnen naar de historische stad Timbuktu... die sinds maart in handen van de opstandelingen is. Extremisten hebben in die stad heiligdommen en gebouwen verwoest... die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan. Een militair zei dat de troepen vanavond nog in Timbuktu zullen zijn. Ook de weg naar Gao zou nu open liggen. Gao is een van de drie grote steden die in handen zijn van de noordelijke opstandelingen.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 Nederlandse consumenten hebben nog nooit zo vaak gepint als het afgelopen jaar. In 2012 is bijna 2,5 miljard keer gepint en dat is ruim 8% meer dan in 2011. Zo meldt de betaalvereniging Nederland die het pinnen coördineert. Mensen hebben vooral vaker kleinere bedragen tot 10 euro gepint. De brancheorganisatie denkt dat dit vooral komt door de voorlichtingscampagne Klein Bedrag Pinnen Mag. Mariska Huisman is op het Veluwe meer bij Elburg Nederlands kampioene op natuurijs geworden. Huisman won na een wedstrijd over 70 kilometer de sprint van het peloton. De kopgroep waarin Huisman zat werd vlak voor de finish nog bijgehaald door het peloton, zegt ze. Ja, nou ja, dan wordt het een beetje kijken, loeren en uh, ja, zo hard mogelijk naar de finish. En, uh, ja, en ik kwam als dus eerste aan. Voske Tamar van der Wal eindigde als tweede. Het brons was voor Danielle Lissenberg-Bekkering. Het kampioenschap voor de mannen is nog aan de gang. Het weer geregeld zon, het blijft droog en de temperatuur ligt rond min 2 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op wat winterse neerslag. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A27, Utrecht richting Golkem. Er stond een kapotte vrachtwagen bij Noordeloos. maar de vrachtwagen is weer onderweg. Er staat nog wel een file tussen Lexmont en Noordeloos van 4 kilometer. En De N702 Almere Stad richting Almere de Vaart is dicht tussen Almere Stadcentrum en Almere Buiten. En dat komt door een ongeluk.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 Jan Mom. Goedemiddag. Welkom hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met vandaag Halbe Zeilstra, politiek leider van de VVD. Schrijfster Vrouwtje Tuinman is onze gastrecensent. Frits Bolkenstein over Europa en de speech van David Cameron. Rubrieken van Frits Barend en Justus van Oel. Satire, zoals altijd en zoals altijd weer hele mooie live muziek. Dit keer van Janne Schraa. Jannes Ra, Zij verzorgt de muziek met haar band tijdens deze Vrijdagmiddag Live. Je kunt ze ook bekijken op onze site. vrijdagmiddaglife.afro.nl En op alles wat je hoort kun je reageren door ons te twitteren. Hashtag AfroVML. Maar uh, ja, er wordt geschaatst, dus uh, daar kunnen we niet omheen. Gio Lippens, uh, NK een Marathon op natuurreis. Wordt het al spannend? Jan, goedemiddag. Nee, spannend is het nog niet echt hoor. We hadden één man die licht vooruit rijdt... terwijl de heren net langs de finish komen... en dan vier rondjes van 5,3 kilometer onder de schaatsen door hebben zien glijden. Wiert Ozinga is de man die probeert weg te rijden uit het peloton. Maar je ziet dat daar voortdurend de grote namen... weliswaar aan de voorkant van het peloton. Gary Hekman zien we daar veel zitten. Jorrit Bergsma, de kampioen van afgelopen jaar. Dat zijn toch wel uh, rijders die uh, voortdurend attent meerijden en uh, willen zorgen dat ze uiteindelijk, als die slag gaat vallen, de slag niet willen missen. Maar ja, vier rondjes pas afgelegd van de 19 rondes... die er in totaal moeten worden gereden. Dat wil zeggen dat de koers nog echt in het embryonale stadium zit... dat het allemaal nog erg vroeg is om conclusies te gaan trekken. Ik kijk naar Ozinga. Het gat dat hij heeft met de achtervolgers... is misschien een metertje of honderd veel meer, is het niet. En daarachter, daar nemen ze ruim de tijd... om de zakjes met etenswaren te nuttigen. Op dit moment zie ik een van de rijders met het etenswaren dat uit zijn mond hangt Bart de Vries, de broer van Bob de Vries. De man die ook al zoveel wedstrijden gewonnen heeft. Bart heeft wat minder wedstrijden op zijn naam geschreven. Hij rijdt voor de ploeg van Gerry Hekman. Ook een van de grote kanshebbers hier voor dit Nederlands kampioenschap als het op een sprint aankomt. Maar er wordt dus voorlopig nog rustig gegeten en dat betekent dat het tempo niet al te hoog ligt. Marathon in de embryonale fase. Gio Lippers houdt ze op de hoogte van de bevalling. De Engelse premier David Cameron gooide dan eindelijk de knuppel in het Europese hoenderok. Hij wil een nieuw Europees verdrag, waarna de Engelsen in een referendum kunnen laten weten... of ze wel in die Europese Unie willen blijven. Kan Europa zonder Engeland en zou zo'n referendum voor Nederland ook een goed idee zijn? Dat vraag ik aan euro van het Eerste Uur, VVD-prominent ook, Frits Bolkenstein. Welkom. Ja, goedemiddag. Naast u uh, onze gastrecensent van vandaag, vrouwtje Tuinman. Uh, heb jij vertrouwen in, in Europa eigenlijk, vrouwtje? Ja, ik ben heel naïef aangelegd. Uh, ja, dus uh, dat betekent ja. niet of wel? Wel. Ja, we kan ja. allebei als je naïef bent, toch? Ja, en ik ben ook gebrainwashed, hoor. In oh, ja? mijn eindexamenjaar ging het over Europa. Europa dus ik ben... was goed. Europa was goed. Ik ben echt totaal gebrainwashed. Dat zit er bij jou nog helemaal ja. in. Uh, meneer Bolkenstein, uh, u hebt de speech natuurlijk gezien van David Zeker. Cameron. Uh, met instemming geknikt de hele tijd. Ik vind het een interessante en belangrijke speech. En in grote, uh, in, in grote mate ben ik het ermee eens. Ja, want hij, hij euh, nou ja, zegt, wij willen een nieuw verdrag. We vinden eigenlijk dat alle landen meer zelf moeten kunnen bepalen... hoeveel ja. macht ze overdragen, zelfs macht terug kunnen nemen. Zo is dat. En daarna gaan we euh, aan de Engelse vragen, willen jullie, willen jullie er nog wel bij blijven? Ja. Maar, u vindt dat een goed plan? Nou, ik euh, moet zeggen dat Europa, of de Europese Unie moet ik eigenlijk zeggen... Euh, de aanwezigheid van Engeland in euh, haar midden niet kan missen en vooral van Nederland, is de aanwezigheid van Engeland heel belangrijk. Het was zelfs zo dat uh, 50, jaar, 40 jaar geleden... Uh, uh, onze minister van Buitenlandse Zaken Luns zei... zonder Engeland geen verdere integratie. Dat geeft aan dat het voor Nederland buitengewoon belangrijk is... dat de Britten erbij blijven. En wel om een tegenwicht te bieden tegen de Fransen... die altijd maar weer uh, protectionistische maatregelen willen nemen. En dat is niet in ons belang. Dus het is wel he'll het zou heel goed zijn als de Britten uiteindelijk beslissen... om erbij te blijven. En ik denk ook dat ze dat gaan doen. Mm -hmm. Angela is... Merkel en uh, Rutte hebben ook allebei gezegd... dat, hè, dat het ja. belangrijk is dat ja. de Engelsen erbij ja. blijven. Maar hoe ver moet je daarvoor gaan? Moet je dan nou, instemmen met af. de eisen die nu dat... op tafel gelegd worden? Nou ja, dus op, op dit ogenblik worden er geen eisen op tafel gelegd. Angela Merkel heeft overigens gezegd... dat ze best bereid is met de, over de plannen van, van, van David Cameron te spreken. Ja. Dat is al een, ja, toch een zekere welwillende houding. En uh, Mark Rutte heeft ook gezegd... Zegt dat hij graag een lijst wil opstellen, of laten opstellen... van die bevoegdheden die Brussel nu heeft... en die eigenlijk terug moeten keren naar Nederland. Ja, maar ja, goed, als en, je... dat, ja. en dat geldt dus ook voor andere lidstaten. Ja. Want Cameron heeft gezegd... <coughs> wat ik wil is niet zozeer of niet alleen in het belang van Engeland... of Groot Brittannië, Groot-Brittannië... maar het is in het belang van alle lidstaten. Ja. Dus het is niet zo dat hij als het ware... althans niet, niet in het beginsel... dat hij als het ware zogenaamde opt-outs... dus uh, onderwerpen waar dan de Britten niet aan meedoen... dat hij dat, wil, dat, hij dat niet alleen wil voor Engeland, Engeland ja. maar voor iedereen. Maar ja, dan, en, dan krijg en je dat... dus een Europa <coughs> waar iedereen ongeveer kan zeggen... ik wil dit wel, ik wil dat nee, niet. Nee, dat willen we niet. Want dat oh. zijn dus die, die uh, bijzondere um, uh, uh, opt-outs... om dat woord toch maar eens te gebruiken... keuzemogelijkheden om niet mee te doen... En we willen natuurlijk niet uh, van Europa een soort. Um, ja, in het Engeland noem je dat een dog's breakfast. Een soort uh, hondenontbijt. Dat uh. willen, we, willen we niet niet. Maar hoe niet... voorkom je dat dan? Nou ja, dat, dat moet worden uitgemaakt in de komende jaren. Want die, die, uh, die, die, dat referendum van David Cameron... dat is pas in 1918 of zo, staat dat pas op de agenda. Ja, 1917 geloof ik. Ja. 17. Ja. Eerst moeten er nog een nieuwe, nieuwe, nieuwe verkiezingen zijn. Dan moet die worden herkozen. Ook nog eens een keer, ja. Uh, want anders krijg je een Labour-regering en die gaat dit echt niet doen. Ja, maar u, u en... zegt, dit is een goed plan. Bent ja. u dan ook eigenlijk voor een referendum in Nederland? Nee, want ik ben tegen oh. alle referenda. Sowieso. <laughs> ja, ik ben... Ik, ik behoor tot de liberale stroming in de politiek. Ja. Liberalen houden niet van referenda. Die vinden dat je mensen kiest, volksvertegenwoordigers kiest... om die beslissingen zelf te nemen. Mm -hmm. Moet ik maar eens vragen aan Halbe Zeilstraat. Ja, ik begrijp dat hij zo meteen ja. komt, wat hij daarvan vindt. Ja, zelf, maar nee. ik ben in principe tegen alle referenda... en dus ook tegen de, het referendum dat we hadden... over de zogenaamde Europese grondwet. Mm -hmm. En eh, ik vind dat de volksvertegenwoordigers dat zelf moeten beslissen. Ja, dus toch zegt David Cameron, dat is eigenlijk de enige manier... om ja. iets te doen aan de Vlak van Europa, want dat kalft ja. alles maar af. Uh, dat is in Engeland veel meer het geval dan in Nederland. Alhoewel in Nederland ook heel veel sceptisch bestaat over uh, de kant die de Europese Unie opgaat. Ik zelf ben ook sceptisch... over wat er wordt bekokstoofd... In, in, in Brussel en in Straatsburg. Ik vind dat de Europese Unie... dus zeg maar de Europese Commissie... waar mm -hmm. ik zelf lid van ben geweest... dat die veel te veel doet. Veel te ambitieus is. Men moet daar temperen en gas terugnemen. Ja. En dat geldt ook voor het Europees Parlement en Straatsburg. Ja, Wat dat betreft bent u het inderdaad ook eens. Hè? We zei het ook, de Europese Commissie... die steeds groter ja. wordt, steeds ja. meer doet. Ja. Uh, u zegt Engeland... Er moet erbij blijven, anders kunnen we niet tegen de Fransen op. Is, is dat nou, goed? Nou, uh, dat kunnen we wel. In het verleden hebben we ook nogal uh, bonje gemaakt met de, met de Fransen. Dat die, diezelfde minister Luns heeft dat gedaan. Hij was ook heel lang. He. De goal was heel lang en Luns was ook heel lang. Dus ja. we, waren, we, waren, we, waren, we waren aan elkaar gewaagd. Dus uh, we, we kunnen dat wel. Maar het is beter om de Britten erbij te hebben. Omdat zij, net zoals wij, kijken naar de zee en, en uh, uh, leven van de handel, van de export en zo... En, en gebaat zijn bij een grote, um, een grote markt met zo min mogelijk regels. Hè. Dat is dus de, de, onze interne markt. ja Maar en, is het ook niet een beetje wel de voordelen en niet de nadelen? Ja, maar, we, we, we, ieder land streeft natuurlijk zijn eigen voordelen na. Dat mm -hmm. doet Nederland ook. Ja. En als Nederland of vindt dat het benadeeld wordt... omdat wij bijvoorbeeld twee keer zoveel moeten betalen aan de Europese kas als de Denen... Denemarken is toch een vergelijkbaar land... ja, dan, dan, uh, dan, dan uh, wordt de minister-president op pad gestuurd. Met, uh, met de opdracht, zeg maar, om dat uh, terug te schroeven. Dus um, als u nou zegt, ze willen de voordelen niet de nadelen... Uh, ze moeten het spel meespelen. Uh, ze willen ook dingen die, waar ik geen voorstander van ben. Ze willen steeds meer weer nieuwe lidstaten van de Europese ja. Unie, zoals Turkije. Ik ben daar tegen. Ja. Dus het is niet zo dat ik of mijn partij... in alles hetzelfde zou willen als, als David Cameron. Maar er is wel een grote mate van overlap. Ja, toch? Want... Uh... U zegt, nou ja, dat is, het is erg als ze weggaan. Maar, maar als ze er niet meer zijn, we kunnen makkelijk tegen Frankrijk op. Wat is dan het probleem? Nou, het probleem is dat het natuurlijk beter is als je met z'n tweeën, drieën of vieren bent... dan als je tegenover twaalf staat. Want de Fransen zijn die nu niet alleen... Ja, ze zijn onderdeel van, zo u wilt, het, het mediterrane blok. De zuidelijke Europese zuidelijke landen. De zuidelijke Europese landen. En die willen altijd maar meer regels. En houden niet van concurrentie. Om dat evenwicht in stand te houden moet Engeland erbij ja, ja, ja. De Fransen ja. houden niet van concurrentie. Hm. Wij wel. U zei het al zo direct: zit hier Halber Zijlstra. Uh, hij is al gearriveerd. Welkom. Uh, lekkere koffie genieten van. <lacht> Hoop ik althans dat hij lekker is. Uh, de fractievoorzitter van uw partij. U, ja. u vond het nodig om in Elsevier te zeggen dat hij misschien wel de opvolger van Rutte is. is. Nou, dat is een mogelijkheid, ja. Heeft u een andere suggestie? A, ja, ja, ah, is dat minder interessant, wat ik vind? Ik ga, ik ga het niet doen. Nee, toch niet. Nee, nee, nee, nee, maar nee. waarom vond u het nodig om zijn naam te noemen? Nou ja, hey, fractievoorzitter, dat is iets. Uh, ik ken dat vak. Ik heb het zelf acht jaar geweest. Ja. Dus ik weet wat het is. En uh, als je dat doet, en met eh, redelijk succes en waarom ook niet... dan heb je natuurlijk wel een, een, een, een goede positie om, om uh, Mark Rutte... Uh, uh, uh, op, uh, op, te, op volgen. te volgen. Ja, maar u al, weet hoe het hij, gaat met hij, dat soort als opmerkingen. Hij, als hij ooit weggaat. Nou ja, kijk, want on, on, ontstaan onmiddellijk door uw opmerking... speculaties Ach. van, nou, uh, uh, Bolkestein ziet al het eind van Rutte. <laughs> Wat een onzin. <laughs> nou ja, nou, u, u bent uh, doorgewinterd politicus. Werkelijk? Ja, mm. dus u weet dat het zo werkt. Mm. En u weet ook, hoe meer mensen genoemd worden... hoe kleiner de kans dat ze het worden. Uh, nou ja, dat had ik dus Edith Schippers niet moeten noemen... want die heb ik dus ook genoemd. Dus en die ook, moet er vooral uit, uit, worden, bedoeld? Die is, dat is een uitstekende uh, minister. Ik ken haar goed. Ze, heeft, uh, uh, ze was lid van de fractie toen ik fractievoorzitter was. Dus ja. ik wens haar alle goeds. En, maar zelfs had u dus wel moeten noemen, want u wil niet oh, dat hij het wordt. Meneer, u zeurt. Oké. Okay. <lacht> <lacht> nou, u bent in ieder geval duidelijk. Ja, gelukkig dan maar. Dan tot zover. Ja. Meneer Bolkenstein, we gaan zo direct praten... Ja. over de recensies van vrouwtje Tuinman. En tussendoor gaan we weer luisteren naar Janne Ra. Okay, goed. Oh a fighter, what I want to be. catching dreams to find out what they mean. Twisting wrong choices drive me mad. Shaking hands, helping me ahead. Jannes Janne Schaar. Vind je het hele mooie muziek? Mail ons dan even op @avro.nl Of uh, een bericht op onze Facebookpagina achterlaten. Dat kan ook, want dan win je misschien de cd Janne Schaar... of kaartjes voor de show van Janne in Utrecht. De ja, En yeah, yeah, yeah. schrijft de vrouwtje tuin, man. Nogmaals, welkom. Naast een vrouwtje nog steeds meneer Bolkestein. Meneer Bolkestein, laatste ja, mooie boek of voorstelling die u hebt uh, mogen bijwonen? Of? Nou, het laatste boek was een, een, een boek vertaald uit het Russisch. Dat gaat over een man die moeite heeft zijn bed uit te komen. Het boek heet Ablomov en de schrijver heet Goncharov. En dat is een man die dus helemaal niets doet. Dat is al een tijdje en, uit... Ja, ja, ja, god, ja, dus ja. zeker. Maar ja, die, de, de klassieken zijn niet voor niks klassieken. Ja. Nou, en dit, uh, dat, dat beeld en die figuur, dat, uh, dat uh, vond ik heel interessant. Want uh, soms dan voel ik me ook zo dat ik mijn bed eigenlijk li liever niet uitkom. En, uh, dat ik Ui, heb er veel in. Ja, absoluut. Je zou het niet ja. zeggen, overigens. Maar goed. Nou, ja, ach. Het is ook een, een nachtclubje hier geweest, Oblomov in Amsterdam. Daar, oh, ja, je, daar gingen ze nooit naar bed, eigenlijk. Oh, dat werkelijk. Ja, maar, <laughs> maar goed, Vrouwtje Tuin, onze gastreincentrum, jij hebt voor ons het videowerk... Van Guido van der Werve bekeken, ja, nummer 14. Precies, zo heet het. Draait vanaf vandaag in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Uh, ik begrijp, lees ik over zijn jeugdherinneringen, over Chopin en over Alexander de Grote, Ja, allemaal. Alle drie en, in één film. En om het even wat breder te trekken, draait ook op het Filmfestival Rotterdam okay. momenteel. Maar is dat uh, te behappen, drie verhalen door elkaar? Nou, ik vond, ik vond het inderdaad veel. Hè? Hmm. Nou komen we meteen bij het enige minpuntje. Oh, nou, dat hey. ja, hoeft niet. Maar je mag ook eerst zeggen wat je er mooi aan vond. Uh, het, het basisgegeven vond ik heel erg mooi. Guido uh, uh, van der Werf is erg geboeid door muziek. Zijn vorige film nummer 13 ging uh, onder meer over Rachmaninoff. Deze gaat over Chopin. En gaat uit van het feit dat toen Chopin overleed in Frankrijk... hij zijn zus heeft opgedragen, daarvoor al... om zijn hart mee te nemen naar Polen, ah. waar zij vandaan kwamen. En daar te begraven. En dat heeft zij gedaan met een postkoets. En dat duurde allemaal heel lang. En wat Guido van der Werven heeft gedaan, is een zomerreis maken... Eh, met geboortegrond van Chopin, eh, terug naar Frankrijk. En dat heeft hij al triathlonend gedaan... Het is een exact zevenvoudige triathlon, heb ik begrepen. de bokken zijn kijk verbaasd? Ja, zwemmen, lopen, fietsen. Allemaal door elkaar. En waarom is dat? Um, ik heb begrepen dat in zijn werk sowieso jezelf uitputten. Lange afstanden afleggen. Een heel grote rol speelt. Okay. Dat, hij, dat, dat is een ding. Hij kan ook om als een chopin of zo? Um, of... Nou, in zekere zin, omdat het een intensivering van een reis is. Hm. Hij heeft alsmaar dat busje aarde uh, in zijn uh, zwempak zitten... en achter op zijn rug zitten als hij fietst. En, uh, er wordt ook niet in gesproken. Het, het zijn prachtige beelden van diverse landen. Ja. En uh, je, het is een diepgravende reis. En er zit wel muziek allerlei... ook van hem bij. Hè? Van hemzelf, ja, van hemzelf. Ja. Ja. Door uh, strijkorkest en koor... Wat, en die muziek gaat ook weer over de zoektocht naar wie je bent en waar je vandaan komt. Daar gaat die muziek over? Die indruk heb ik wel. Oh ja, ik kan zeggen? want hoe weet je dat? Want er, nou, of... bijvoorbeeld omdat het koor teksten zingt. Oh, dat scheelt. <laughs> dat scheelt. <laughs> ja, maar de, en dat, en dat wordt dus je een beetje geholpen. Dat is dus één verhaal. Dat, uh, dat is één verhaallijn. Ja. Die wordt doorsneden door jeugdherinneringen die hij heeft aan zijn jeugd in Papendrecht. Waar ook gefilmd is en waar vrij hilarische beelden ook zijn dat hij zijn ouderslijk huis bezoekt en gaandeweg, hij loopt de trap op naar boven. En daar blijkt het huis nogal onttakeld te zijn. Maar in die kleine slaapkamertjes staat wel dat koor op een geperst. Mm -hmm. Dat hele intense romantische werk te zingen. En waar komt Alexander de Grote erin? Ja, uh, dat is zijn jeugdheld. Oh. En die reist ook heel erg veel om dingen te veroveren en zo... <laughs> En uh, maar een... dat viel voor mij niet helemaal op zijn plek. Okay, dat was voor wat, mij iets wat, wat, wat zou je zeggen is. Hetgeen hij wil vertellen? Ik denk dat het heel erg gaat over de vraag. Uh, wie je bent als persoon ten opzichte van waar je je bevindt. Hmm. Uh, is Chopin een Pol? of is hij een Fransman, of is hij van de muziek? Hmm. Laten we eerst even doorgaan over het boek... want anders hebben we daar zo direct te weinig tijd voor. Tot zover ja. eventjes uh, deze film. Het boek dat is het onzichtbare geluk van andere mensen... van een Indiaanse schrijver, ja. Manu Joseph. Maar Waar gaat gelukkig dat... in het Nederlands, hè? Dat scheelt. Ja. Uh, Waar ja. gaat het verhaal over? Dat gaat over de dood en over herinnering... en een soort zelfde zoektocht naar wie was in dit geval mijn zoon. Uh, de hoofdpersoon heet Ousep. Zijn zoon is dood, merken we al vrij snel. Die was 19. En uh, vader wil hoe dan ook uitvinden waarom zijn zoon dood is. Dus hij weet hoe het is gegaan, maar niet waarom. En dat is een soort speurtocht van die vader? Het is een soort speurtocht. Okay. Uh, die ook gaat over een speurtocht naar zichzelf. Want vader heeft het vooral ook erg moeilijk met zichzelf... Um, en gaandeweg wordt die zoektocht eigenlijk meer een vraag... Naar, maar, maar wie was mijn zoon eigenlijk? Want hmm. hij weet helemaal niks van hem. Zitten de raakvlakken... Je, je laatste boek ligt voor je, de rouwclub? Er zitten heel veel raakvlakken Zoals? in. Zoals? Ja. Uh, de rouwclub um, gaat heel erg over herinnering aan een dode. En dat niet iedereen uh, dezelfde herinneringen heeft aan die doden. Iedereen stond in een eigen verhouding tot de overledene... en heeft daar een eigen beeld van... Dit, de bekende zin, hij zou gewild hebben dat. Mm -hmm. Nou, wat daar achteraan komt, daar denkt lang niet iedereen hetzelfde nee, over. Daar nee. gaat het boek heel erg over. Is dat herkenbaar, meneer Bolkenstein, als u dat hoort? Nou, ik moet even denken aan een Japanse film die heette Rashomon. En dan zijn er verschillende verhalen over wat er allemaal gebeurd is uh, de, net na de oorlog. Dus uh, het, uh, het idee van verschillende invalshoeken op eenzelfde uh, gebeurtenis, gebeurtenis. Dat, dat, ja. is, dat is een bekend uh, verschijnsel. en kan, ja. kan, kan heel boeiend zijn. Ja. Ja, de vraag, kenden wij dezelfde doden? Ja. Die zit heel erg in mijn boek en die mm -hmm. zit ook heel erg in het boek van Manu Jozef. Het is uh, over, over zijn overleden zoon. Is het, is het een treurig verhaal? Of het is zit een treurig er, verhaal, zit er maar het is, ja, heel veel. Het is erg absurdistisch. Uh, uh, uh, uh, met erg veel uh, one-liners die je pas begrijpt als je drie regels verder bent... Of misschien ligt het aan mij. En <laughs> um, ja. erg um, ja, tegelijkertijd tragische en absurde beelden. Bijvoorbeeld uh, Ouseb um, heeft ook nog een zoon die leeft. Wat ook een vrij universeel onderwerp is, geloof ik. Uh, dat het kind uh, dat nog over is, uh, dat bestaat eigenlijk niet meer. Ja, er is minder ouders. aandacht voor dan. Ja. Ja. En die moet iedere avond van zijn vader de necrologie van Ouseb schrijven. Iedere avond weer. Zo. En dat vind ik een ontzettend tragisch beeld. Ja. Maar hoe die het uitwerkt... is ook zo ontzettend grappig. Meneer Bokkers, als u, als u deze beide dingen hoort... Hè, zeg maar de recensie van het boek en de recensie van zo'n zo videofilm... welke van de twee spreekt u het meest aan? Uh, van, van, van de film. Toch wel? Ja. Want? Ja, omdat het zich bezighoudt het altijd zijn delen met muziek. En ik vind muziek erg belangrijk. Muziek speelt ook een grote rol in mijn leven. Uh, als ondanks... consument. Ja, en onlangs is er een. Um, is Philip is gekomen. U weet wie het is. Ja. Aankondiger op uh, nieuwsprogramma's vroeger. Ja. Um, hij is gekomen met. Um, met een programma over Poulin. Ja. Uh, dat is een interessante pianist waar ik met plezier, veel plezier naar luister. Dus uh, alles wat er gedaan kan worden... om de muziek uh, voor te stellen aan het publiek... dat is dat wat wat mij, van harte. is wat mij betreft welkom. Ja, ik zal zeggen dat uh, de film van Guido van der Werven... nummer 14 Home, die draait in, zoals Vrouwtje ook al zei... op het filmfestival in Rotterdam en in het stedelijk in Amsterdam. Je kan hem bekijken tot 28 april. Het boek van Manu Jozef, het onzichtbare geluk van andere mensen... ligt vanaf 28 januari in de winkels. Dus ik dank Vrouwtje voor de recensie en ik dank meneer Bolk... Zijn van zijn reactie op okay, David Cameron. Goed, ja. De rubriek over dopingbeginners. Mensen, mensen, mensen, wat is er weer veel gebeurd. Nadat Lance Armstrong heeft bekend dat hij doping nam als warme broodjes... dat tijdens zijn hoogtijdagen als wielrenner de Epo zo wat uit zijn oren spoot... bekende onder andere Danny Nelissen en nu ook Thomas Dekker... en Rudy Kemna, ploegleider van Argos Shimano. Bij mij eh, aan tafel te gast, waarvoor graag een applaus straks... want er is moed voor nodig om ook ja, zo'n bekentenis hier live op de radio te doen. Dames en heren, presentator van de Evangelische Omroep, Andries Knevel. Hallo. Andries. Ja, ja, ja, ja, ja, dankjewel. Mea culpa. Tja, heftig nieuws. Zeker, zeker, ja, ja. Ja, ook jij hebt in het verleden verboden middelen gebruikt. Ja, ja omdat ik uh, God de Vader ooit nog recht in de ogen aan wil kunnen kijken... zeg ik, ja, dat heb ik. Jezus. Die ook, ja. ja, ja. Allereerst, uh, respect. Respect ja. voor, uh, voordat je dat zomaar zegt. Uh, ten tweede, ik wist niet dat jij wielrenner was. Nou, ik mag graag een uh, rondje fietsen. Maar ook maar... op uh, professioneel niveau? Nee, nee, nee, dat niet, nee. Nee, oké, okay. maar je bekent bij deze het gebruik van verboden middelen. Ja. Ja. Epo? Nee, nee, dat niet. Nee, nee. Wat dan? Nou ja, um, ja. Uh, uh, uh, wietjes. Hm? Ja, wietjes, wietjes. Ik, ik heb wel eens wietjes gerookt. Maar ik bied hierbij mijn excuses aan aan heel Nederland. Uh, mea culpa. Wietjes, je bedoelt wiet. Wiet, uh, ja. Uh, een jointje, dat bedoel je. Ja, maar in die tijd was de druk zo hoog en iedereen deed het. Jezus, Andries. Nee, het is andersom. Hè? Pa pardon? Het is Andries Jezus Knevel. Ja, maar Andries, uh, we hebben het hier over verboden middelen. Ja, nou, wietjes, dat, dat mag toch niet? Nou ja, maar zo erg is dat dan ook weer niet. Maar, maar waarom heb je het gedaan? Ja, uh, toch, uh, Thijs van der Brink, daar word je zo moe van, hè. Als je daar steeds naast zit, wat hij zegt, hoe hij praat. Uh, dat rare nasale stemgeluid, die mond met die tanden die, die, die steeds open staat. Ja. Ja, dat is hartstikke moeilijk. Dat, dat gezicht, wat, dat gezicht, wat er eerlijk gezegd... toch steeds uitziet alsof hij poep ruikt. Heftig. Uh, Thijs ja, van der Brink, maar ja, ja, je zat dus uh, vaak... Knetter stond in dat programma. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Maar ik niet alleen hoor. Nee. Nee, dat zeg ik, groepsdruk. Hè. Iedereen deed dat. De, de, de cameramensen, opnameleider, de redactie, iedereen rookte daar wietjes. Hè. Maar ja, dat merk je toch ook als je Knevelen van de Brink kijkt. Zo, nou, traag. Ja, wat, wat een uh, onthulling. Zeg. Ja, ik weet het, ja. Nou ja, mea culpa aan alle mensen in Nederland. Zo, jongen, jongen, wat ben je toch eigenlijk een zeikert? Pardon? Ja, ik, ik joh, we hebben hier... het hier over het dopingschandalen. Ja, doping, heftig spul dat ja. je in je aderen spuit. Ja, bloedtransfusies, massa spullen. En jij komt aanzetten met dat je wel eens een sticky hebt gerookt. Dodder toch op? Nou ja, maar nee, niks. Nee, maar dat heb ik ook gedaan. Ja, ik geloof er niks van. Ja, echt pillen, zeker wel. Ja, ja. wat ja. voor pillen dan? Spierversterkers? Nou ja, volgens mij heb je daar geen spieren, maar... Wat, uh, wat, wat dan? Pillen, zeker, van die blauwe, voor je... Nee, viagra. Ja, ja, ja, waarvoor ook een groot mea culpa, mensen. Ik ben ook maar een mens. Ach, zo, Vergeef mij, heer, het toch op, wat, man, wat maakt dat nou toch uit? Ik, ik geloof het nee, niet Nee, echt, heb jij die aflevering niet gezien van Knevel en Van der Brink... dat de tafel aan mijn kant een paar centimeter hoger was dan aan de andere kant? Ach, oké, okay, nee, mensen, dan weer een uh, mea culpa naar de luisteraar toe. Ja, nee, Ik ja. heb op een gegeven moment gewoon mijn broek maar los. Weet je waarom? Omdat ik dacht dat we een primeur zouden hebben... maar het blijkt een ordinaire schreeuw om aandacht. Mea culpa... Dank je wel, Andries Knevel, van... van... voor je geëmmen. Mea maxima culpa. Jezus je red. Je bent niet meer te redden, vriend. Luisteraars, dank u wel. Henry van Loon. Henry van Loon en Bas Hoeflaak. Het is uh, half drie geweest. Tijd voor het NOS-journaal. Lieslot Thomassen. Radio 1...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 SNS Reaal is in onderhandeling met een consortium van private investeerders om te komen tot een oplossing van de problemen bij de bank en verzekeraar. Dat melden goed ingevoerde bronnen. Een woordvoerder van SNS Reaal wil die berichten niet bevestigen. Er zouden gesprekken zijn met binnen- en buitenlandse partijen en die zouden in een vergevorderd stadium zijn. En het metroverkeer in Athene is weer op gang gekomen na de grote staking van afgelopen week. Tientallen stakers hielden uit woede over bezuinigingen een metrodepot in de Griekse hoofdstad bezet. Vanochtend viel de politie de remise in Athene binnen en werden de 90 overgebleven stakers verwijderd. Inmiddels heeft 80% van het personeel zich weer gemeld. En dat is nieuws op dit moment. ANBB Verkeersinformatie, files op de A6 en we richting Lelystad bij de Ketelbrug 2 kilometer. Dat zijn werkzaamheden. A27 Breda-Gorkum voor Geertruidenberg 3. En op de A50 Arnhem-Os bij Knoop met Ewijk 2 kilometer. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Goedemiddag. Welkom terug. Hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam zo direct halve Helstra, Maar eerst weer even de stand van zaken bij de NK Marathon. Gio Lippens. Het gaat nog steeds niet uh, verschrikkelijk hard hoor. Er zijn wel wat uitlooppogingen. Bij iedere uitlooppoging zit wel een uh, rijder van die sterkste ploeg van BAM vertegenwoordigd. Maar dat is meer om de controle op de kopgroep te houden... dan om echt hard mee te werken. Want ik geloof dat die ploeg voornamelijk ten doel heeft gesteld... dat ze uiteindelijk alles bij elkaar willen houden... en dan maar eens zien wat er in de finale gaat gebeuren. Zij hebben natuurlijk de erkende sprinter in het peloton Arjan Stroetinga. We zagen zojuist ook wel even Sjoerd Huisman in een groepje zitten. Dat probeerde weg te rijden. Dat was wel leuk natuurlijk. Sjoerd Huisman, de broer van de winnares bij de vrouwen Mariska Huisman... Het zou toch bijzonder zijn als het podium vandaag inderdaad de hoogste plek op dat podium... zowel bij de mannen als bij de vrouwen bezet worden door de familie Huisman. We krijgen nu weer een voorzichtige uitlooppoging. Ralf Zwitser is een van de rijders die probeert het tempo omhoog te gooien. Ook hij rijdt altijd sterk op natuurijs... en probeert daar aan de overkant van het water van het ijs probeert hij weg te rijden. Maar hij krijgt meteen een paar mannen in zijn kielzorg mee. En dan zien we erachter het hele peloton weer lang oprekken. En dat betekent dat er hard gereden is. Wordt ...om dat gat weer te dichten. Nee, iedere uitlooppoging tot nu toe is tot mislukken gedoemd. Ik denk dat de omstandigheden te goed zijn. Het ijs is te goed. En dat betekent dat het te gemakkelijk is voor het peloton... ...om uiteindelijk die prooi telkens weer op te vreten. Krijgen we weer een uitlooppoging? Jawel, we krijgen weer een uitlooppoging. Maar het is een eenzame man die daar probeert weg te rijden. Nu pas wordt er gereageerd vanuit dit peloton. Ja, Het zal lang onrustig zijn, maar voorlopig is de slag nog niet gevallen. Het is ook nooit goed. Het ijs is te goed. Gio Lippers, hij houdt ons op de hoogte. Nu Mark Rutte opnieuw premier van alle Nederlanders is geworden... is Halber Seilstra de politiek leider van de VVD. Hij moet ervoor zorgen dat regeren met de socialisten... niet ten koste gaat van het liberale gedachtegoed. En tussendoor moet hij ook nog alle afgehaakte VVD'ers terugzien te winnen. De fractievoorzitter dus van de VVD, Halber welkom. Uw grote voorbeeld, Frits Bokstein staat hier net. U heeft hem net nog kunnen zien. Ja. Uh, hij, nou ja, u hoorde het, hij herhaalde het eigenlijk weer. Als Rutte stopt, bent u de opvolger? Ja, we begonnen begon met het goede woord, als. En uh, wie er dan opvolgt, dat, uh, dat zien we op dat moment. Was u, was u blij toen hij dat... Uh... Toen u dat las? Nou ja, eerlijk gezegd, u zei het in de uitzending al: degene die genoemd wordt, wordt het nooit. Dus. Ah, uh, ja. uh, als, je, als je die ambitie hebt, dan is het beter dat je niet genoemd wordt. Nee, en die je, ambitie dat, heeft u wel. Ik, nou ja, ik vind eerlijk gezegd uh, dat je dat soort discussies moet voeren als het zich voordoet. Nou, dus... Het heeft geen enkele zin. Ik bedoel, uh, ik vind het aardig belangrijk dat uh, uh, dit kabinet nou eens een keer de rit uit zit, uh, En al die belangrijke hervormingen die, die nodig zijn, kan doorvoeren. Uh, en dan ben je ruim vier jaar verder. En dan ziet de wereld er ongetwijfeld weer compleet anders uit dan, uh, dan nu. Uh, en daarom zijn het ook allemaal prachtige theoretische discussies... waar we heel veel centijd mee kunnen vullen... maar die totaal geen enkele zin hebben. Kortom, Bolkestein praat voor zijn beurt. Ja, Bolkestein mag daar een mening over hebben. En dat heeft hij ook, uh, zoals hij over heel veel dingen een mening heeft. En uh, ik ben het met heel veel dingen met hem eens. Uh, maar ik vind dat deze discussie op dit moment niet, uh, niet gevoerd moet worden. Goed, u, u begint goed als politiek leider. Hè, want uh, er kwam uh, een uh, onderzoek van het Centraal Planbureau naar buiten. En daarin stond uh, klip en klaar uh, dat de VVD uh, heeft gewonnen in de onderzoek... Handeling over het regeerakkoord. Meer een deel van de plannen van de VVD zijn daarin teruggekomen. Meer dan bij de PvdA. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Toch op een of andere manier heb ik de indruk... dat dat in het land net een beetje anders gepespierd uh, wordt. Afhankelijk wel, ja. <laughs> maar dit helpt misschien weer om het te doen keren. Ja, nou ja, uh, ja, aan de ene kant wel. Uh, aan de andere kant... Uh, kijk, wij hebben natuurlijk als partij uh, uh, veel last gehad... Van, uh, van de hele discussie rond de inkomens- en de zorgpremie. Dat was ook een, uh, een forse toezegging aan de PvdA, zoals zij ook andere gebieden... zoals uit het CPB-rapport blijkt... Uh, forse toezeggingen aan ons hebben gedaan. Maar als de hele discussie gaat over een onderwerp... waar je veel hebt ingeleverd... dan ontstaat inderdaad snel het beeld... Dat je, beeld. dat je alles hebt, hebt weggegeven. Dat is duidelijk niet het geval. Hmm. Maar ik vind eerlijk gezegd... Het is niet van belang welke partij nou gewonnen heeft Vindt of verloren heeft. Vindt u het verstandig heeft. dat de CPB wat... zo'n vergelijking maakt? Nou, eerlijk gezegd vind ik, het is een beetje een, zo'n zo achterhoedendiscussie. discussie. Want uiteindelijk gaat het erom of er een regeerakkoord ligt... waar uh, uh, uh, over vier jaar Nederland een stuk sterker van is geworden. Uh, en dat ligt er. Dat is wel een akkoord waar heel Nederland uh, uh, last van gaat hebben. Ja. Iedereen gaat het merken. Dat, dat zie je nu ook uh, uh, met de eerste loonstrookjes van dit jaar. Dat zal ook de komende jaren blijken. Want we hebben decennia op de grote voet geleefd. En als je terug moet in je, in je inkomen uh, als persoon... en dat geldt dus ook voor de overheid... dan, ga je dat dan gaat iedereen dat ja, merken. Gaan we gaan het erover hebben, maar toch even een van die dingen... een van de zaken die uw partij bijvoorbeeld inleverde... voor dat regeerakkoord, dat is de hypotheekrente-aftrek... Ja. die toch gaat veranderen. De Eerste Kamer leek u vervolgens als partij uh, ook weer te hulp te komen... want die stelde namelijk voor dat plan weer te versoepelen... juist ook om de verkoop van huizen weer een beetje te bevorderen. Maar wat blijkt? Uw eigen minister, Stef Blok... die liet weten dat hij daar helemaal niet mee akkoord gaat... Was u verbaasd? Uh, nee, want uh, de heer Blok heeft eenzelfde eigenschap als uh, vele andere VVD'ers. Namelijk dat als wij een afspraak maken, dat we die afspraak dan ook nakomen. Uh, en ik vind dat, uh, maar de Eerste Kamer wilde wat u wil. Ja, natuurlijk. Uh, maar als je een regeerakkoord spreekt met een andere partij... dan vind ik dat ministers die daar zitten niet uh, primair alleen maar voor de VVD... Maar uh, om het regeerakkoord uit te voeren... Ja, maar om dat er... regeerakkoord uit te voeren, zal ik maar meteen overnemen... heeft u heel vaak de Eerste Kamer nodig. Dat klopt. En, dat en, wordt en ook... die heeft uh, Blok nu tegen zich in het hanaas gejaagd. Nou, dat valt ook wel mee. Het zou een hele gekke reactie zijn geweest... van of het nou de heer Blok is of andere ministers... Uh, als je eerste reactie is bij uh, uh, uh, een eerste stukje kritiek... dat je meteen het regeerakkoord in de etalage zegt... Van, nou, weet je, dat gaan we gewoon heel anders doen. U vindt het heel verstandig dat Blok zich niks aantrekt van de Eerste Kamer? Als ik uh, in mijn vorige rol als staatssecretaris van cultuur bij het eerste zuchtje tegenwind meteen omgegaan was. Dan was het niet gelukt wat ik heb uitgevoerd. Dus ik vind het altijd wel een goede eigenschap dat je in ieder geval een tijdje volhoudt aan je eigen plannen. We praten zo door over uw partij, over uzelf. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Susanne Metijse over u schreef nadat ze googelde op uw naam. Oh. Oh. HALBE HALBE, HALBE HALBE HALBE HALBE, HALBE HALBE Hij is de zoon van een politieman uit Friesland Een linksgebied waar men zich vaak uit armoe ophoudt De schuldige de overheid waar veel van werd verwacht Ga eens werken voor je geld is wat zijn vader dacht Die maakte rapport van steuntrekkers met een baan Bij de gemeente maar daar werd niks mee Gedaan. Het raakte ook bij Halba aan zijn fijne snaar. Hij denkt erover na terwijl hij tokkelt op gitaar. Die hangt hij in de wilgen net zoals zijn blok fluit. Want liever wint hij weer een wedstrijd met zijn postduif. Of fietst fanatiek rechtdoor over de Friese dijk. Verstand op nul, vastberaden, helder, geen gezeik. Via Utrecht richting Haagse komt rijden. Wordt staatssecretaris. Feesten en partijen. Die roldacht Rutte is geschreven op zijn lijf. Als ex-manager van een autoleasebedrijf. Halbe de boeman bezuinigt met een botte pijl. Kaalslag, kunstklimaat, beneden benedenpijl. Halbe garen, halve zoolstra. Halve oh. de oh. sloper zeilstroar. Na een debat. Loopt hij moe van alle bla bla. Met op zijn kop, keihard met van Metallica En denkt aan hoe zijn vader voeterde bij het ontbijt Verwacht verdomme niet te veel van de overheid. Hou me, hou me, hou me, hou me, hou me, hou me, hou me, hou me, Justanne Matthijs Vera K. en Milou Bodengraver over mijn gast, fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zijlstra. Klopte het ook wat ze zongen? Nou, er zaten heel veel elementen in die uh, ik in allerlei programma's voorbij zien komen. En dus kloppen. En ook in uw leven, mag ik hopen. Ja, nee, alleen, de, ja. Het, het was vorige week een, was mij vorige week een, een uh, portret op de NCV... Ja. Waar, waar ze goed naar hebben gekeken. Ja, ja, waar ze uit, onder andere uitgeput hebben. Ja. Uh, u bent de zoon hè, van een politieman uit Friesland, Klopt. werd gezongen. Hoe belangrijk ja, ja, is inderdaad... De, ja, de opvatting of de ervaring van uw vader in uw eigen uh, keus... om bijvoorbeeld de politiek in te gaan? Nou, om echt de politiek in te gaan... Niet. Uh, maar dat vormt je natuurlijk, uh, jou, dat vorm je enorm als kind. Uh, daar ga je altijd, gaat iedereen verschillend mee om. Uh, maar uh, uh, gedachten, die ook in het liedje naar voren kwamen, van, van wat is de rol van de overheid? Hè? Mm -hmm. uh, uh, wat moeten mensen zelf uh, doen? Wat is hun eigen verantwoordelijkheid? Uh, misbruik van overheidsvoorzieningen, hoe ga je daarmee om? Want uw vader vond dat mensen te weinig hun eigen verantwoordelijkheid namen? Ja, en, en uh, uh, ik heb die, die, dat gevoel van, van onrecht op het moment dat. Uh, de ene persoon hard aan het werk is en net rondkomt maar gewoon uh, zich, zich drie keer rond rondte werkt. En een ander die uh, thuis zit uh, met een uitkering... maar ondertussen nog uh, vrolijk uh, links en rechts, en, rechts en zwart aan het bijwerken was. Ja, dat, dat zijn zaken die ik niet goed vind. Maar uh, dat was niet voor u de reden om de politiek in te gaan? Nee, dat, dat is pas veel later gekomen. Je, je krijgt een rechtvaardigheidsgevoel uh, met een bepaalde vorm bij. en Nogmaals, dat, dat daarin vormt de, de gedachte van jou. Dus uh, altijd een, een belangrijk punt. Maar de politiek ging pas veel later spelen. ja. eigenlijk... Uh, uh, in mijn, uh, aan het eind van mijn VWO-opleiding, daarna naar de universiteit. Uh, dan, dan kom je veel meer in het, in het maatschappelijk debat. Uh, ik ben ook niet lid geweest van de JVD. Ik ben meteen lid geworden van de VVD toen in Groningen. Mooiste studentenstad van Nederland. zeg ik met een knipoog naar alle Amsterdammers hier. Uh, en dat is... Uh, uh, uh, daar werd het echt in de tijd van Bolkestein... Uh, die discussie rond uh, wederom sociale uitkeringen... immigratie, integratie. Uh, hij agendeerde een aantal zaken... Zoals? Uh, nou, wat ik zei, Immigratie, ja. integratie, sociale Wa Waarvan u dacht dat is de manier waarop het moet? Ook. Want Bolkestein ik, is voor u. U heeft hem ook wel eens als, als ja, voorbeeld Ik heb hem wel eens als voorbeeld gegeven. Ja. En ja, ik ben door hem lid geworden van de VVD. Hm. Omdat uh, uh, ik de reactie in de maatschappij toen. en van heel veel andere partijen. die hem eigenlijk in de hoek zetten. en vonden dat die discussie niet gevoerd mocht worden. Uh, uh, de verkeerde vond. Voor het over de multiculturele samenleving. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan werd dat teksten als onderbuikgevoelens enzovoort. Nou, als je kijkt wat de heer Bolkestein toen zei. en wat er tegenwoordig door een uh, uh, uh, zelfs. Uh, uh, algemeen geaccepteerde partijen wordt gezegd, dan, uh, dan zijn er veel verstoren. Ja. En wat ik het belangrijkste vond, is dat je uh, dus niet bang moet zijn als polit politicus om zaken te agenderen. Dat deed hij. Kun je twee dingen doen. Uh, je kunt aan de kantlijn gaan staan en roepen, uh, uh, en dat is de makkelijke manier. Ik denk, ja, als ik het ermee eens ben, dan, dan moet ik ook er mee gaan helpen, dan ja. word ik lid. En eigenlijk zie je, vind ik eerlijk gezegd, dat uh, bij de VVD is veel terug. In de jaren zeventig had je Wiegel, uh, die. Toen doen met de sociale uitkeringen, vooral. Bolkestein, hetzelfde onderwerp, maar ook immigratie-integratie, vooral. Nou, en eigenlijk deze week komt Cameron naar voren. Maar die gaf al aan zich ook erg te baseren op hetgeen wat de VVD en Rutte de afgelopen twee jaar al hebben geroepen. Namelijk het onderwerp van Europa en niet tegen Europa. Je bent maar net als Bolkestein wat Europa. dat betreft helemaal eens met Cameron. Geen referendum, want dat heeft u ook ja. al eerder gezegd. Maar wel uh, een eventueel gewijzigd Europees akkoord. en... Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij binnen Europa. Dan vragen wij nu al, al, al een kleine twee jaar om, de discussie te gaan voeren. Waar gaat Europa wel over Maar ook vooral, waar gaan ze niet over? Ja. Eh, omdat, maar eh, betekent dat inderdaad letterlijk, zoals Cameron ook zegt, dat Nederland bijvoorbeeld moet zeggen, nou, we gaan weer een aantal zaken terughalen van Europa. Ja. Zoals. Nou, ik, ik heb. Uh, als voorbeeld uh, meegemaakt dat uh, uh, Nederlandse studenten, hè, die wij graag willen dat ze, dat ze internationaler worden, in het buitenland gaan studeren. Uh, we hebben studiefinanciering in dit land, die uh, ze dan mee kunnen nemen, ook als ze aan een buitenlandse universiteit gaan, uh, gaan studeren. Daarvan heeft Europa gezegd, nou, hele goede intentie, maar uh, dat moet voor elke European openstaan, dus als een Pool uh, in Hongarije gaat studeren... en de Poolse vader of moeder heeft bijvoorbeeld... een paar maanden in Nederland gewerkt... dan moet die student volledig gefinancierd met Nederlandse studiefinanciering... Uh, uh, ergens in een buitenland kunnen studeren. Ja, dat is natuurlijk dat moet je stoppen. Ja. Dat soort zaken moet Europa niet overgaan. Ja. Uh, uh, het is hetzelfde met, met uh, sociale zekerheid. Wij hebben een, een mooi sociaal zekerheidsstelsel in Nederland. Uh, het is wat aan de, aan, de, aan de dure kant, zeg ik erbij met een knip Maar uh, het is wel een verworvenheid... en veel beter dan in bijna elk land in Europa... Uh, als wij daar regels aan willen stellen, bijvoorbeeld als hij geen Nederlands spreekt... Dan ontvang je ook geen bijstand. Ja, dan moeten ze niet vanuit Europa zeggen: weet u, Nederlands uh, is prima, maar Pools is ook goed. Of Hongaars. Dat zijn zaken waar lidstaten zelf over gaan. Als we dat allemaal naar Europa toetrekken, gaat het fout. Ander voorbeeld. Ja, nou nee, dit is, vind ik voorlopig even voldoende. Want uh, kijk, de aanleiding van Cameron om dit te zeggen. was natuurlijk zijn vrees over he, het afkal van draagvlak voor ja. Europa. Uh, en, en er zijn ook mensen, zoals bijvoorbeeld die wij even gebeld hebben: politicoloog André Krauwel, wellicht niet onbekend. die zeggen: ja, met dit soort geluiden wordt dat alleen maar erger, die vindt dat politici ook, als u, ook van de VVD... eigenlijk in deze tijd juist de taak hebben om voor Europa op te komen. Luister maar. Je zult hem nooit heel hard Europa's in verdedigen. Dat durven politici niet meer. Omdat die kritiek op Europa steeds maar aanzwelt. En het wordt steeds moeilijker voor hen het te verdedigen. En als u dat wilt, doen, moet u het jullie in de uitzending nu doen. Want Nederland heeft Europa gewoon nodig. En de VVD zou de eerste zijn die dat moet zeggen. U zou als VVD juist moeten zeggen dat we Europa nodig hebben. Oh, maar daar ben ik het ook zeer mee eens. Uh, uh, alleen de, de, de vraag is, en dat is de, een fout die zeer veel gemaakt wordt, uh, dien je dat uh, uh, draagvlak door uh, kritiekloos uh, te zeggen wat, wat er ook uit Europa komt. Het, is, het goed. is Europees, dus het is goed. En daar ben ik niet van. Mijn grootste vrees is, uh, juist omdat ik erg voor Europa ben, uh, Nederland. Alleen uh, in de wereld is in deze enorm gemondialiseerde wereld echt, echt nee, heel Nederland kan niet zonder Europa. Europa is voor ons ontzettend belangrijk. We zijn een handelsland, een open economie. We verdienen heel veel geld aan Europa. Dus voor mij is het een, een scenario van uh, geen Europa, geen Europese samenwerking... is een, is een nachtmerrie. Okay. Maar als je, ja. als je dat zo belangrijk vindt... dan moet je juist heel kritisch zijn op waar is Europa aan toegevoegde waarde. En daar moet je doen. En dan moet je soms misschien nog wel meer doen dan nu. Maar waar is het geen toegevoegde waarde. Als het gaat om bijvoorbeeld uh, de schoonmaker... hoeveel sport en spatten op, uh, uh, uh, uh, op de ladder zitten... ja, dat... dat Onzinsregels. En ja, dat regels? het draagvlak onder Europa vandaan. Goed. En die discussie moet gevoerd worden. En meneer Krouwel en vele... Uh, anderen met hem, durven die discussie niet te voeren... omdat ze bang zijn dat daarmee Europa in een slecht daglicht komt. En ik zeg, juist het niet voeren van de discussie... zorgt ervoor dat het draagvlak onder Europa wordt weggeslagen. Je speelt de zwarte Piet weer terug. We gaan even na naar eigen land, hè, want er moet, u zei het al... heel erg bezuinigd worden. Ik geloof in zeven jaar wel 46 miljard. En dan voorspelt het CPB ook nog eens een keer... Uh, dat we uh, niet ons aan die Europese normen van 3% begrotingstoord zullen gaan houden. Dus dat er mogelijk nog meer bezuinigd moet worden. Klopt dat? Nou ja, we moeten eind februari, dus over een uh, dikke maand... krijgen wij, uh, als het goed is van het CPB, weer uh, een doorrekening. Ja. Maar u verwacht toch niet dat de economie nu ineens nog heel erg aantrekt? Nou ja, laat ik eerlijk zeggen dat we de uh, doorrekening van het CPB... de afgelopen tijd redelijk gefluctueerd hebben. Hmm. Uh, dus op het moment dat we dachten van het gaat nu een beetje de goede kant op... Ja. dan kwam er eens. Maar u riep, <laughs> u riep, u riep al, de aanleiding hiervan, in Elsevier... dat we dus ook nog meer moeten nivelleren. Dus dat de hogere inkomens uh, nog nee, meer in moeten nivelleren. dat heeft geroepen. Oh. Uh, en dat stond ook overigens niet in het blad Elsevier. Dat was een kop... In, uh, op een website. Nivelleren is niet ons ding, maar het moet. Anders kunnen we met de PvdA überhaupt geen ombuigingen afspreken... en krijgen we de staatsfinanciën niet onder controle. Dat, dat was het citaat. Maar u gaat tot erover dat er nog verder genivelleerd moet worden. Ja? En dat gaan wij niet doen. Daar houdt u mee op? Nou ja, we hebben in dat regeerakkoord een concessie moeten doen. Ja? Uh, die hebben we genomen. Uh, maar met, uh, als er eventueel verder gaan bezuinigd moet worden... gaan we niet nog verder gaan nivelleren. Uh, die afspraak is gestand gedaan. U zit wel met de PvdA en de, de regering klapen. nog steeds hoor, als, als partij. Dat klopt. En zij zitten met de PvdA en zij willen nivelleren. Ja, en daar hebben zij uh, in het regeerakkoord ook uh, uh, hebben ze dat teruggezien. Maar als wij verder gaan moeten uh, bezuinigen... dan uh, gaan we niet die bezuinigingen met een nivelerend karakter invoeren. De iedereen... hogere inkomens moeten niet meer inleveren? Dan. Nee, iedereen zal uh, zeker weer moeten inleveren. Maar we gaan niet, uh, als er nog eventueel verder bezuinigd moet worden... dat aangrijpen om uh, verdergaande gaan te doen. Wel door meer bezuinigen op de zorg? Nou ja, kijk, we hebben in Nederland te, uh, uh, uh, een paar posten waar heel veel geld aan uitgegeven wordt. Sociale uh, uh, zekerheid en, en toenemende mate aan de zorg. Als u nagaat, in de afgelopen, ik geloof zes jaar is het budget van de zorg van 45 miljard naar zo'n uh, 76 miljard uh, gegaan. En dat neemt alleen maar toe. Mm -hmm. En uh, als u dat in percentages wilt zien, uh, we hebben het afgelopen uh, jaar eigenlijk krimp gehad van onze economie. En de zorgkosten zijn in, de, in dezelfde tijd met een ruim 3% gegroeid. Ja. En als dat elk jaar doorgaat op die manier... dan op een gegeven moment geef je alleen nog maar geld uit aan zorg. Niet meer aan onderwijs, niet meer aan politie. En dat is een groot probleem. En dus zullen we aan de zorg iets moeten doen. Vinden we niet leuk, maar het is wel nodig. Ook het CPB uh, kwam met een opmerkelijk rapport hierover. Laag opgeleiden betalen minder voor zorg, maar kosten veel meer dan hoog opgeleiden. Dat gaat die laatste groep, zegt hij. Koen Teulings, de baas van het CPB, niet meer pikken. Er is een grens aan de solidariteit. Heeft hij gelijk met die waarschuwing? Nou ja, daar zijn wij achtergekomen. Hè. Uh, uh, met het inkomensafhankelijk het de zorgpremie. Met inkomensafhankelijk zorgpremie. Dat, uh, <laughs> ik, ik heb niet de indruk dat dat helemaal goed uh, uh, uh, gelukt is. Dus hij heeft gelijk? Uh, ja, we moeten, maar dat geldt voor de sociale zekerheid hetzelfde. Uh, uh, uiteindelijk... Dan moeten de lagere inkomens dus meer gaan betalen. Uiteindelijk is het zo dat... Uh, we... Nederland is een ontzettend sociaal land. Uh, mensen met hoge inkomens zijn ook in dit land uh, gelukkig uh, bereid om uh, uh, veel bij te dragen, zodat ook mensen die het minder goed getroffen hebben... nog uh, goed in het leven kunnen Maar de staan. grens is bereikt, maar zegt er zijn grenzen. Ja, die is bereikt dus al. Uh, nou, de inkomensafdekant zorgpremie was in ieder geval zwaar over die grens heen. Uh, uh, maar voor de bezuiniging op de zorg zullen de lagere inkomens dus meer moeten gaan betalen? Nee, uh, voor de bezuiniging op de zorg zal het zo zijn dat iedereen eraan moet bijdragen ook de lage inkomens. Hmm. Het is uh, nog één keer André Kouwel, uh, die zegt... ja, die bezuinigingen, dat wordt het echte conflict... tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Dan krijg je dus het echte conflict. Want het echte conflict tussen de VVD en de Partij van de Arbeid... is dat de VVD, zeg maar, de zaak op orde wil brengen... en de crisis wil bestrijden met bezuinigen. En de Partij van de Arbeid wil heel graag de crisis bestrijden... met een combinatie van deels bezuinigen... maar ook deels weer opnieuw investeren. Ja, zal u niet onbekend uh, uh, voorkomen, deze maar, woorden. Het investeren, dat is toch wel verstandig? Maar wij investeren ook nog steeds wel. Maar u moet rekenen dat... en dan verwijs ik altijd maar naar het individuele huishoudboekje... dat op het moment dat u in de schulden zit... omdat u meer uitgeeft dan er binnenkomt... en iemand zegt tegen u... weet u hoe je daaruit komt? Door nog meer uit te geven. Dan je Soms werkt dat zo, hè? Ja, dat, dat heet een conjunctureel effect. Dat is dus een korte termijn effect. Een korte maar op termijn een lange termijn ga je Kan je, kan je dus uh, dan uh, uh, ook even een vooruitgang zien. Maar als u even economisch uh, de cijfers van Nederland bekijkt... staan we er helemaal niet zo goed voor. Mm. Als je uh, uh, de staatsschuld, inclusief de rente... even uit de begroting haalt... Uh, dan staat de begroting van Griekenland... Het beter voor dan die van ja. Nederland. Nee, maar dat is bekend. Maar het de vraag is natuurlijk: hoe kom je eruit? Nou, dat is en, nou wel een en, constatering, hoor. Dat Griekenland het beter doet begrotingstechnisch dan qua Nederland. Dat schrikken mensen van qua als uitgaven, dat dan uh... Ja, nee, maar dat ik bedoel, dat wij het niet goed doen, dat we het niet goed voorstaan en dat uh, wat dat betreft hele crisis voortdurend krijgen we te horen. De vraag is: hoe kom je eruit? En er zijn steeds meer economen die zeggen: juist niet door te bezuinigen. Ja, uh, en dan blijft gelden dat uh, een schuldencrisis namelijk het hebben van te veel schulden... En niet opgelost wordt door het maken van nog meer schulden. En uh, we moeten in, ook uh, uh, investeren op de, verstandige dien, uh, op de verstandige gebieden. Eigenlijk vooral moeten we hervormen. Mm -hmm. dus zaken... moeten, we, moeten de lonen omhoog, zoals Aschig zei? Uh, nee, want oh. de, de economische groei heeft bijvoorbeeld... met concurrentiepositie te maken. Als de lonen omhoog gaan... Dan gaan we zonder meer uitgeven, dat er andere goed dingen, voor de economie. Zonder dat er andere dingen gebeuren... dan wordt de Nederlandse, uh, het Nederlandse bedrijfsleven minder concurrerend. Het grootste deel van ons geld wat we verdienen, verdienen we in het buitenland. Dus als je Nederland duurder maakt ten opzichte van andere landen... gaat je economie achteruit. Dus het klinkt leuk, klopt niet. Duitsland gaat economisch nu heel goed. Hoe komt dat? Omdat zij... zes uh, zeven uh, jaar geleden hebben zij uh, uh, enorm... De sociale zekerheid hervormd. Hebben ja. ze de lonen gematigd. Du in Duitsland liggen de lonen duidelijk lager dan hier. En zij zijn enorm concurrerend. Hebben ze het, zijn ze het eens binnen uh, de regering hierover? Want ja, Asscher, die, die vond het toch wel verstandig als. Nou, ik vond het heel verstandig dat de heer Ass uh, geloof ik uh, de wat, hè? uitspraken al, uh, al terugdraaide. Ja. Omdat hij ook zelf al inzag dat uh, die uitspraak uh, A economisch uh, uh, inhoudelijk niet klopt. En B uh, uh, in een programma waar je probeert de overheidsfinanciën op orde te brengen, ook niet helpt. Ik noemde u de bewaker van het liberale gedachtegoed... als fractievoorzitter van de VVD. Uw partij staat, staat momenteel op 15 zetels verlies, geloof ik, hè? Nog steeds. Dat zou zo moeten. Ja. Ja, ja, ja. Gaat het lukken om dat weer uh, te veranderen? Want het is toch Omdat een natuurlijk... beetje uw taak ook. U moet weer laten zien, de VVD is de VVD en kom weer terugkiezen. Ja, nee, uh, dat gaat lukken. Uh, maar dat zal echt niet morgen uh, en ook niet volgende week uh, voor elkaar zijn. Uh, uh, wat, wat belangrijk zal zijn, overigens dat geldt datzelfde voor de PvdA... durf ik wel te zeggen, um, is dat dit kabinet de hervormingen doorvoert... die nodig zijn, zodat wij ook echt dat fundament onder de voeten krijgen... waar weer economische groei op kan plaatsvinden, waar weer nieuwe banen uitkomen. En als we dat voor elkaar krijgen, denk ik dat de kiezer dat Ook uh, uh, zal weten te waarderen, uh, en dat is onze grootste taak, en daarom moeten we ons ook niet ja. te veel laten afleiden. Zijn er door zijn landzaken. veel vvd's die niet zo tevreden zijn met uw, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, positieve verhandelingen over Europa, die gaan dan allemaal naar de PvV vooral. Nou, maar ik denk dat heel veel vvd'ers, uh, uh, als je de vraag voor uh, zou jij de EU willen uitstappen, daarop zal antwoorden: nee. Ja, het is wel een meerderheid dat een referendum wil. Dat zegt nog niet wat ze dan zullen antwoorden. Maar... Nou ja, heel simpel. Uh, de VVD was niet voor referenda en is niet voor referenda. En... Maar bij uw achterban hoor, bij de VVD. 60% wil een referendum over ja, Europa. Maar ik ben ook bewaker van het liberale geluid. <laughs> het liberalisme houdt onder andere in Geen dat, referendum. Je, dat je uh, uh, uitgaat van een representatieve democratie. waar je volksvertegenwoordigers kiest die namens jou besluiten nemen. En ik heb me eerlijk gezegd. Uh, zeven jaar terug enorm geërgerd aan het, aan het referendum wat toen werd uitgeschreven. We nee -stemmen, ik heb negestemd ja. nee gestemd over mezelf. U zelf ook? Ja, ja uh, uh, omdat ja ik... was ik... dat dus zo voor Europa bent. Ja, nou, ik, eerlijk gezegd vond ik wat daar gebeurde, was, vond ik bizar. Er wordt een referendum uitgeschreven. Er wordt aan de bevolking gevraagd, wat vind je ervan? Met een keuze voor of tegen wat ik eerlijk wat gezegd eigenlijk? geen keuze vind. Ja. Uh, en wat gebeurde volgens dezelfde politie die hem uitschreven... Uh, u mag kiezen, we gaan de hele bevolking voorschrijven. De, de derde wereldoorlog zou uitbreken, het licht zou uitgaan. Ja. Weet ik wat voor ramspoed. Nee, over... Dat is helder. Want dan dat, moet je... u... nee, maar ja. dat vind ik toch een wezenlijk ja. punt. En dat is waarom, waarom ik wel? tegen referenda re ja. ben. Uh, dan moet je als politicus ook het lef hebben om te zeggen... als ik vind dat dit de gevolgen zijn... dan moet ik als politicus, want daar ben ik voor gekozen... ook de verantwoordelijkheid durven nemen om zo'n besluit te nemen. Dan moet je het niet afschuiven naar kiezers. En ik ben altijd bereid om uh, uh, staatkundig de boel te hervormen. En als wij naar een systeem gaan van referenda... Maar dan gaan we ook naar een systeem van referenda op alle onderwerpen. Dan gaan Goed. we ook praten over immigratieonderwerpen, over referenda en andere zaken. Maar niet selectief. Als het wel uitkomt, doen we referenda. Maar als het niet uitkomt, doen we het anders. U bent bereid die verantwoordelijkheid te nemen, dat is duidelijk. Zeker. Ik wens u daar de komende jaren sterkte en succes bij. De sterkte zult u, denk ik, nodig hebben. Dank voor dit gesprek. Halbe Zijlstra. Graag gedaan. De vrijdagmiddag live bonus trek tot aan de reclame op de radio op internet in zijn geheel. Janus Ra. Vrijdagmiddag live. Avro.